door doelpunten van Rafael van der Vaart, Robin van Persie en Ruben Schaken. De 3-0 betekende het 1500ste doelpunt van het Nederlands elftal. In de pool van Nederland speelden de naaste concurrenten Hongarije en Roemenië gelijk... waardoor Nederland twee punten op deze landen uitloopt. Het weer vannacht droog, minima van min 2 tot min 5 graden. Overdag kan in het zuiden wat sneeuw vallen. In het noorden is er geregeld zon en er staat een stevige wind middagtemperaturen van net onder 0 in het noordoosten tot 3 graden in het zuidwesten. Dit was het NOS journaal. Radio 1. VPRO. Wordt. Jeroen van Kan. Wel, de woord van 23 maart 2013 zal u niet ontgaan zijn. We zijn er vijf uur lang, programma met een epische lengte. Ik ken bijna geen andere programma's die net zo lang zijn. Misschien de marathongesprekken hier bij de VPRO. Vijf uh, uur lang, we verwachten natuurlijk dat u al die vijftien uren uh, gaat luisteren. Dat u erbij blijft, tot de klok van zeven uur. Want u kunt vast niet slapen, of uh, u heeft iets anders te doen... waardoor u naar de radio blijft luisteren. Uh, ik ga vertellen wat we gaan doen in die vijf uh, uur radio... Het laatste uur, tussen zes en zeven, dat is gewijd aan schrijfster Rasha Peper. U heeft misschien vernomen dat ze is overleden. Precies een week geleden, vorige week zaterdag dus. We blikken terug op de keren dat ze voordroeg bij de VPRO-radio. En dat waren heel wat keren. Uh, en we met haar spraken bovendien over de boeken die ze publiceerde. Dat hebben we nog niet zo heel erg lang geleden gedaan. Haar laatste boek Vossenblond. Eind vorig jaar hebben we nog met haar gesproken daarover. En in de uitzending onder meer een gesprek over haar roman Rico's Vleugels. Een nooit eerder uitgezonden gesprek. En een aantal voordrachten die ze deed. In het programma Duizend Woorden, waar ze heel vaak de gast was. Tussen 5 en 6 besteden we aandacht aan de relatie tussen Nederland en Japan. Aanleiding daarvoor is dat op 25 maart 1992. Red Park Huizen ten Bos, openging. En dat ligt vlakbij Nagasaki. Dat kent u misschien omdat Rob Scholte daar de koepel heeft beschilderd. Maar er zijn ook nog even andere redenen om aandacht te besteden... aan de betrekkingen tussen Japan en Nederland. We hebben een aantal jaar geleden de 400-jarige handelsbetrekkingen gevierd. 150 jaar diplomatieke betrekkingen. En er is bovendien nog een heel mooi boek verschenen... van David Mitchell over de verhouding Nederland-Japan. Daarvoor straks nog veel meer. Um, tussen vier en vijf antwoord op een vraag... die u zichzelf ongetwijfeld al heel vaak heeft gesteld. Wij in ieder geval wel. Hoe komt het dat het anarchisme in zulke goede voedingsbodem viel in Drenthe? Heeft u vast over nagedacht, die vraag. Uh, het spoor terug dacht er ook over na. In 1985 heeft uh, iemand een boek erover geschreven. Uh, die iemand is Harman van Houten. Hij is anarchist en bovendien veenarbeider. En met hem hadden ze toen een uitgebreid gesprek over die vraag. Over waarom het anarchisme daar in dat gebied specifiek zo toesloeg en zo aansloeg bovendien. En na afloop van de Tweede Wereldoorlog, dus weer een heel ander uur... Eh, leek het de Nederlandse regering uiteraard een goed idee... om delen Duitsland te annexeren. Als u naar de kaart kijkt van Nederland... dan ziet u dat er twee lelijke deuken in zitten... Het ideale moment om die twee deuken mooi weg te strijken. Uh, dat hebben we gedaan. We hebben onder andere Elten hebben we ingelijfd. Maar dat hebben we in de jaren zestig hebben we dat toch weer teruggegeven. Um, er is een hele documentaire gemaakt over Elten. Over dat dorp. En over wat het betekende om weggegeven te worden. Uh, de, he, om bij Nederland te horen. En vervolgens, twintig jaar later, weer terug te keren naar Duitsland. Um, dat is... Dus de komende paar uur. Dit uur is gewijd aan Maarten Biesheuvel. U heeft hem waarschijnlijk onlangs gezien. Hij was uh, te gast bij Adriaan van Dis. Programma dat uh, voor het eerst sinds lange tijd weer terug was. Uh, in de jaren negentig was hij al een keer te gast bij Van Dis. Of misschien zelfs nog daarvoor. Uh, dat weet u beter dan ik. Uh, weet u het beter dan kunt u woord.vpro.nl een mailtje sturen en dan... Uh, uh, Kom ik het ook te weten? Langs welke weg weet ik nog niet. Maar er zal een weg gevonden worden. In ieder geval was hij dus uh, bij deze eenmalige uitzending... van Alia van Dis de Gast, samen met uh, Eva, zijn vrouw... Um hij was heel vaak te gast, vroeger. Een aantal jaren hebben we hem al niet gezien. Op de Nederlandse televisie en de Nederlandse radio niet gehoord. Uh, om allerlei redenen. Bijvoorbeeld dat hij daar geen zin in had of daar niet toe in staat was. Maar hij was heel vaak te gast, bijvoorbeeld bij Pandemonium, programma dat elke week uh, live werd uitgezonden vanuit de Eiken in Amsterdam. Uh, Music Hall, programma dat uh, pandemonium opvolgde. Um, hij is een aantal keer op televisie geweest bij de VPRO. Uh, we uh, zenden een aantal van die fragmenten zenden we uit. Uh, onder meer het fragment. Ik weet, volgens mij hebben we dat niet, maar ik kan me herinneren dat ik ooit in de jaren tachtig bij de Eikenlinde was, waar pandemonium uitgezonden werd. En dan kwam hij heel opgetogen binnen en toen vroeg Wim Noordhoek... die dat programma altijd aan elkaar praatte uh, aan Maarten Biesheuvel... waarom hij zo vrolijk was, waarop Maarten Biesheuvel antwoordde... dat hij de onderbroek van Eva, zijn vrouw, aan had. En als hij die onderbroek aan had, voelde hij zich fantastisch. Um, kun je iets bevoorstellen, toch? Um, we laten hem dus voordragen uit eigen werk en we laten hem bovendien ook zingen. Allereerst het verhaal Merel, dat hij voordroeg in Swieten van 6 juli... 1979. maanden geleden zat ik met een verhaal waar ik maar niet uitkwam. Ik had het idee in mijn hoofd ook te dialogen, maar ik kon de sfeer niet tekenen. Ik begon veertien keer achter elkaar aan hetzelfde verhaal. Toen kwam een vrouw op mijn kamer om te vragen of ik het avondeten wilde gebruiken. Wat mij anders nooit overkomt gebeurde nu. Ik was woedend. Wat eten, riep ik, dat is onzin. Er moet gewerkt worden en keihard. Ik zal niet eerder eten voor ik dit verhaal afheb. Niets nut te verdienen, geen eten. Mijn vrouw hield aan, ze probeerde me vriendelijk te overreden. Dat werkte nog meer op mijn zenuwen. Ik wierp van woede de schrijfmachine op de grond, greep mijn vrouw aan en sprak ontzet. Ik kan het niet meer. Nu heeft ook het hele leven geen zin meer voor me. Je schrijft nu al tien jaar achter elkaar, merkte mijn vrouw op. Je neemt nooit de tijd voor vakantie, zo raak je ook helemaal op. Jij moet er eens uit. Misschien dat er dan een frisse wind... door die geest gaat waaien, want zo raak je helemaal in een soort denkkramp. Als je zo doorgaat, word jij nog krankzinnig. Je bent gewoon bezeten van schrijven. Ik aarzelde aanvankelijk en toen begon ik naar haar te luisteren. Ik moest mezelf bekennen dat ik inderdaad een wonderlijke kluizenaar was geworden... somber en melancholiek, altijd maar op mijn kamer. Tijdens het eten gaf ik haar gelijk, gelijk en besloot ik te gaan reizen... Je moet net zo lang wegblijven tot je weer helemaal de oude bent, zei mijn vrouw. Ik zou je missen en voor de poezen en Mickey de Hond is het ook niet leuk. Maar het is beslist het beste voor jou. Drie dagen later vertrok ik naar Engeland. Ik logeerde bij een vriend in Norfolk en fietste daar vijf aan zes uur per dag. Het was een heerlijk rustig landschap met weggetjes zonder auto's. Ik zag hazen, konijnen, fazanten, egels en patrijzen... en lichtglooiende velden vol gerst en koren. Ik had er goed van en genoot van mijn leven. Dat hield ik twee weken uit. Toen ging ik naar een vriend in Brussel. Ik bleef daar een week en ging twee avonden naar de bioscoop... en een andere keer naar een uitvoering van werken van Brahms in een kathedraal te Leuven. Voor de rest zat ik op terrasjes en praten met mijn vriend en zijn vrouw. Ik was jaren niet in het buitenland geweest. Amerika bijvoorbeeld had ik nog nooit gezien. En zo vloog ik een week later naar New York. Ik zag dat daar het wegdek slecht was... en dat er hier en daar stoom uit het asfalt op straat kwam. Ik kocht veel boeken en langspeelplaten. Ik zag op mijn hotelkamer vreemde televisieprogramma's. Ik schaakte in het park met Amerikanen... en zag de 12.000 gene taxis, taxis die op het eiland Manhattan rijden... Ik danste en genoot van het nachtleven. Ik wandelde de hele dag en bezichtte minstens twaalf musea. Op het hoogste punt van de stad telefoneerde ik met mijn vrouw. Ze moest ervoor uit bed komen. Ze haalde Mickey aan de lijn en via een satelliet praatte ik... met uitzicht over de nieuwe wereld en de oceaan met mijn hond. Dat was ontroerend. Ik, ik at er Chinees... Mexicaans, Braziliaans, Italiaans en Amerikaans. Ik zocht kennissen op en leerde flink wat uitdrukkingen. Ik kwam eenvoudig niet meer tot schrijven. Soms dacht ik aan mijn gebruikelijke leven. Tien jaar had ik dag in dag uit op mijn kamer gezeten... achter die vermalendijde schrijfmachine... proberende verhalen te verzinnen. Ik had inderdaad wel recht op vakantie en het mocht best wat geld kosten. Toen ik New York had gezien, de wolkenkrabbers en de duizenden mensen... de warenhuizen en de bibliotheken, ging ik naar Wenen. Daar wandelde ik en ik at er goed van. Ik probeerde me te ontspannen. Ik luisterde in de concertzaal naar Mozart en Wagner... die ik allebei ten zeerste bewonder. Ik dronk wijn op de terrasjes en rookte sigaren... Daarna wandelde ik twee weken op Schiermonnikoog. Ik lag er op het strand en las in een luie stoel naar Bokov en Gombrowits. Om het programma vol te maken toog ik naar Madrid. Daar zag ik in het Prado de mooiste schilderijen... en woonde voor het eerst van mijn leven een katholieke kerkdienst bij. Ik was erg onder de indruk van de belletjes en de wierook tijdens de mis. Het Gregoriaanse gezang was prachtig. Op het balkon van mijn kamer, de deuren naar mijn opengeslagen bed stonden open, dronk ik s'avonds Campari en whisky en zag de madrilenen over de boulevards flaneren. Op een nacht, ongeveer om drie uur, werd ik wakker en hoorde buiten op een prachtige manier een vogel zingen. Ik meende dat het een nachtegaal was. De rillingen liepen over mijn lijf. Zo vaak had ik gelezen over de nachtegaal. Ik had hem geschilderd gezien en ook op foto's, maar nooit had ik hem gehoord. Wat een loopjes, wat een trillers. De tranen stonden mij in mijn ogen. God, wat is het heerlijk om te leven, dacht ik. Maar in wat voor een raar klein kamertje ben ik. En wat hangen hier toch voor schilderijen. Ik ben hier nog nooit geweest. Het is niet New York, niet Norfolk, niet Brussel... niet Schiermonnikoog, niet Wenen en zeker niet Madrid. En wat een vreemd bed. En wat ruikt het hier merkwaardig. Ik heb die lucht wel eens meer geroken... Het is een vreemd parfum. Waar ben ik toch? Steeds hoorde ik de nachtegaal en het was mij wonderlijk te moeden. Ik voelde vaag dat ik in een stad was en dat er honderden mensen om me heen sliepen. Zich waarschijnlijk niet bewust van het mooie gezang van de nachtegaal. Ik probeerde in het donker te ontwaren wat er op de schilderijen stond. Het bed beviel mij uitstekend. Ik richtte me half op om uit te maken waar ik nu eigenlijk lag... en daarbij beroerde ik een slapend vrouwenlichaam lag ik ineens ergens met een hoer in bed. Ik, glipt, ik glipte het bed uit en ging de gang op. Wat een raar smalle gang. Ik deed twee deuren open en struikelde in het donker over een poes. Ik knipte het licht aan en merkte dat ik dit keer niet in Santiago... maar gewoon thuis was. De Jonghansklok tikte vertrouwd en opeens schoot het door mijn hoofd. 15 augustus. Vandaag is moeder precies vier jaar dood. Nu mag ik haar opbellen. Ik nam de telefoon van de haak en draaide het nummer. Met de beheerder van begraafplaats Gidam, zei een stem. Mag ik mijn moeder spreken, vroeg ik. Toestel 1548. Een ogenblik, zei een man. Ik hoorde iemand met papieren ritselen en vervolgens mompelde de man... Het is inderdaad vier jaar geleden, ik verbind u door. Er was wat, er was wat gekraak in de lijn en toen kwam de heese stem van mijn moeder door. Hallo, vroeg ze. Wie is daar? Buiten zong de nachtegaal. Ik ben het, uw zoon Maarten, zei ik met van ontroering verstikte stem. Hoe gaat het met uw moeder? Ben jij het, vroeg ze. Ik wist wel dat jij het eerst zou bellen. Hoe is het nou om dood te zijn, vroeg ik. Je ligt maar, zei ze. Het is donker. Je wisselt klopsignalen met andere doden uit. Af... Af en toe valt er een druppel water van de deksel op mijn ogen. Ik denk na over het leven. Hoe lang zou het zo toch nog doorgaan? Maar waar wacht u dan op, vroeg ik verbaasd. Dat weet jij heel goed, zei ze. Je doet wel net of je het niet weet... maar in je hart ben je wel wijzer. Tja, mompelde ik. Nu ja. Ik neuriede een psalm en ik, ik, een psalm en ik dobbel, ging ze door. Ik droom, het is donker, maar bang ben ik niet. Ben je alles op mijn graf geweest om rozen te brengen... Nee, zei ik beschaamd. Maar morgen ga ik het beslist doen. Het is fijn als er nog eens aan je gedacht wordt, zei ze. Maar nu hang ik op. Ik ben moe. Doe je je best? Ja, moeder, zei ik. Ik heb nu lang gereisd. Maar voortaan ga ik weer schrijven. Adieu en vaarwel. Je naaste liefhebben, je niet aanstellen en nooit jaloers zijn. Daar draait het om, zei ze tenslotte. Ze kuchte en hing op. Ik aaide de poezen en gaf mijn hond een poot. Ik liet me door hem likken. Toen dook ik het echtelijk bed weer in. Het, het leven heeft soms heel prachtige en ontroerende momenten, dacht ik. Nu lig ik bijvoorbeeld weer naast mijn vrouw en leef. Ik maakte haar wakker en vroeg of ze ook de nachtegaal hoorde. Over het gesprek met mijn moeder <coughs> repte ik niet. Sommige dingen hou je nu eenmaal voor jezelf. Ja, ik hoor een vogel mooi zingen, zei ze. Maar dat is een merel, geen nachtegaal. Jij overdrijft altijd... Ik legde een arm en een been over haar mollige lichaam. En een kwartier later sliep ik weer in. Ja, dat was het verhaal Merel voorgedragen in de suite van 6 juli 1979. Eh, 79, pardon. Uh, uitgezonden bij de VPO Radio afkomstig uit de bundel Duizend Vlinders is dat verhaal. Uh, kan maar uit hij zei ooit over zichzelf, ik kan me niet voorstellen... dat iemand mijn verhalen leest, terwijl er zoveel hele goede Russen zijn. Bijvoorbeeld, waarom zou je Biesheuvel lezen... als er ook iemand als Tsjechoffer heeft bestaan? Eh, ondanks dat heeft hij, is hij toch gewoon doorgegaan met schrijven... Eh, en terecht dat hij dat gedaan heeft. Eh, nog een aantal verhalen van hem. Het volgende verhaal wat u gaat, hoorden, gaat horen is De Zenuwachtige Boer. Dat heeft hij voorgelezen in Pandemonium, voordrachtsprogramma... in de jaren tachtig van de VPRO. En dit komt uit 1986. Hij dreef het bedrijf met zijn twee zoons. Alleen had hij het nooit aangekund. Maar op zondag waren die zoons er niet. Die gingen dan naar de kerk en hielden zich met meisjes bezig. En juist op zondag was de boer altijd zo zenuwachtig. In zijn kleine bedrijf had de boer te maken met koeien, ooi, de boerderij zelf... Tussen haakjes, een beerput, een schuur, een hooiberg. Varkens die hij vetmeste, het huis dat het tamelijk klein was. Er liep een vliet langs, het water stroomde achter een klein dijkje... ongeveer op de hoogte van de dakgoot. Haakjes sluiten. Ja. Hij, hij was bezig met het maken van kaas en dan, dan had hij zijn paarden nog. Hij was getrouwd, het was een hard bestaan. De hele week werkte hij zich uit de naad... en s'avonds viel hij snel van vermoeidheid in slaap. Hij liep rechtop, trilde met zijn handen een beetje en ook af en toe met zijn wenkbrauwen. Hij droeg altijd overals, blauwe overals, liep op klompen, hij had een goede aard. Hij rook naar de melk, het hooi en de dieren. Talstoi zegt ergens dat het beste middel tegen krankzinnigheid of zenuwachtigheid een arbeidskuur is. Deze boer werkte heel hard, maar hij was ook heel zenuwachtig. Hij redeneerde altijd... In ieder mensenleven gebeurt een drama, niet altijd gaat alles op rolletjes... en juist als je het minst op verdacht bent hoor je een geel van je zoons... Vader, het gebeurt! Of je hoort je vrouw schreeuwen: Kees, kom onmiddellijk hier, ik houd hem niet! Zoiets. Hij was bang voor de zondag, dan had je van die rustige momenten. En vandaag was het zondag. Hij was niet naar de kerk geweest, hij had de koffie al op... hij had er een pij bij gerookt. Na de koffie had hij de hooiberg van onderen schuin bijgesneden... Torren, pissebedden, maden en rupsen kropen en zwalkten nu over het erf. Hij gooide een puts water over het erf en boende het schoon. Toen ging hij naast zijn vrouw zitten. Niets te doen, zonnige dag, de zoons zijn weg, de varkens knorren... de paarden schuren hun lenderen tegen het hout van de schuur... het gezang van de leeuwerik weer klinkt... de zwaluwen scheren om het huis. Zondag, heerlijk rustig weer, er komen geen karren voorbij... aan de andere kant van de vliet, het bruggetje kraakt af en toe in de zon... Nergens hoor je een motor. De wolken glijden geluidloos langs de hemel. Hij drinkt nog een kopje koffie. Hij kijkt zijn vrouw aan. Zou hij toch nog iets kunnen doen? Zenuwachtig schuifelt hij heen en weer op de bank naar zijn vrouw. Hij draagt vandaag een pantalon, een overhemd, met een das, klompen. Het erf is schoon. Iedere kleine boer zakt nu voor een uur of twee, drie onderuit... om gezellig met zijn vrouw te praten. Hij zou meer koffie kunnen drinken, verschillende pijpen opsteken... Ten slotte een sigaar roken en daar een glaasje Genever bij drinken. Hij doet dat soort dingen niet. Hij zwijgt, kijkt om zich heen en luistert. Hij drinkt geen koffie, hij rookt geen pijp, hij spreekt niet met zijn vrouw. De vrouw zit te breien. Hij haalt een klein stukje zijn schouders op en blijft zo zitten. Hij luistert en kijkt. Was nu één van de zoons er maar, het liefst allebei, dan had je leven en afleiding op het erf. Hij is niet gewend om met zijn vrouw te spreken. Hij fronst zijn wenkbrauwen en denkt... gaat de zon de laatste tijd niet wat sneller dan gewoonlijk? Nu merk je het nog niet, maar over een jaar of drie. Of zou het niet kunnen dat de aarde 80 centimeter per seconde... sneller dan gewoonlijk draait? Nu merk je het nog niet, maar over een tijdje... Zou de aarde werkelijk steeds sneller om haar as draaien... zodat je korte dagen krijgt, dan word je op een gegeven moment... met vrouw en zoons het heelal ingeslingerd. Het is stil, de zon schijnt stil, de wolken glijden geluidloos. Je hoort alleen het tikken van de breipennen van de vrouw. Is ze nu een muts voor een paard aan het breien? Ik moet mijn mond houden, laat ik haar niets vragen. Dan komt weer zo'n vermoeiende gedachte op. Het kan dat een vreemdeling geruisloos tot achter de schuren is doorgedrongen... en nu bezig is in de beerput te verdrinken. De zon schijnt stil, de wolken glijden geluidloos. Hup, daar verdwijnt weer een mugje in de bek van een zwaluw. Ze, sieren, ze zwieren zo sierlijk, die dieren. Het lijkt net of ze achterwaarts stukken lucht uitknippen. Wat was dat? Geknor van een varken. Zal hij gaan kijken? Nee, ik blijf zitten. Sterft misschien een koe op het veld bij het baren... Het zou kunnen. Het ongeboren kalfje steekt tegelijk met zijn voorpootjes en achterpootjes uit de opening. De zaak glijdt niet meer. Alles zit muurvast. Het weiland is ver. Als je er op de paard naartoe galopeert, doe je er al twaalf minuten over. Al neem je het snelst, snelste paard. Koe sterft, kalf sterft, maar hier merk je niets. De zon schijnt stil, de wolken drijven rustig, geen fietser komt voorbij, geen motor is hoorbaar... De zwaluwen. Kunnen die nu niet eens even rustig gaan zitten? GELACH. Ik hoor het getik van de breipennen van mijn vrouw. Ik wrijf over mijn broek. Waarom zit ik hier eigenlijk? Hoi, hoi, Veel hooi in de hooiberg. Al dat hooi drukt op de grond en het is een warme dag. Het zou niet de eerste keer zijn dat een hooiberg tot zelfontbranding kwam. Brand, brand. Wat moet ik dan het eerste doen? De zon, zo rustig. De wolken ook. Ik blaas naar de zwaluwen. Ze gaan rustig door. Ik hoor de breipennen. Vanuit mijn ooghoeken zie ik mijn vrouw. Zal ik haar zeggen? Zal ik haar zeggen? Nee, ik zeg haar niets. Daar snort iets. Wat? Wat? Het blijkt een vlieg te zijn. In de kamer tikt de klok. Als je goed oplet, kan je de klok hier buiten horen tikken. Een klein plonsje. Misschien een visje dat opsprong in de vliet. Er zitten wel eens ratten in de dijk. Wenden zich op het ogenblik twee ratten in hun nest? In hun hol zijn het woelratten? Kan straks de dijk breken en de hele boerderij onderlopen? Wat moet ik dan het eerste doen? Hoor ik het daar in de verte? Iemand die schreeuwt in doodsnood. Kees! Kees! Het gebeurt! De zon, de wolken, de hooiberg. Je hoort niets. En juist dat maakt de zaak zo griezelig. Had ik toch een pijpje opgestoken? Ik knipper met de ogen en leg het pijpje weg. Het smaakt me niet. Ik verzet de voeten in mijn klompen. Ik roffel even met de vingers op de kleine tafel. En de vrouw kijkt me aan en fronst vragend haar wenkbrauwen. Ze durft niet te vragen. Is er niets? Ineens hakkelt ze toch. Kees? Kees? Ik zeg, nee, lieveling, er is niks. Er is niks aan de hand. Ik pak mijn pijp weer op en probeer hem aan te steken. Het huis is stil, geen varken knort, de paarden hinneken niet, de koeien zijn op het veld. De zon, de wolken, de zwaluwen, het getik van de breipennen. Nu zou ik de tafel met één vuistslag kapot kunnen slaan. Ik zou mijn vrouw bij het haar kunnen pakken... en haar snel en krachtig over het dak van mijn huis in de vliet kunnen smijten. Ik blijf heel stil zitten en steek mijn pijp weer op. Hoe rustgevig lijkt het getik van de breipinnen. Ik heb wel eens gehoord van de stilte voor de storm. Pang! Ik spring op. Dat was in huis. Ik ren het huis binnen. Een poes heeft een eierdopje gebroken. Het, e het eierdopje is van de tafel op de plavuizen gevallen. Het ligt aan vier stukken. Nu, ik loop vlug terug en ga maar naast mijn vrouw zitten. Nu vraagt ze, wat is er toch? Het was een eierdopje, zeg ik. De zon, de pannen van het dak, zo rustig... De wolken, de zwaluwen, daar knorten varken. Ik schrik geweldig. Meteen sta ik rechtop. De vrouw kijkt me vragend aan. En ik zeg: Ik ga naar bed voor een uur of twee. Ik ga heel diep onder de dekens en het laken liggen. De vrouw zegt: Dat hoort niet, dat doe jij niet. Ik blijf zitten en tuur door spleetjes naar de zon. Je hoort niets voor het ogenblik. Ik pak mijn pijp en steek hem weer aan. Ik spiet in het rond, ik spits mijn oren. Mijn handen glijden over een kleine oneffenheid op tafel. Het is een bast. Niets raars te zien, niets griezeligs te horen. Wat ik ook rondspiet, wat ik ook mijn oren spits. Dit is gewoon mijn boerderij op een rustig moment. Onder een rustige warme zon, onder kleine witte wolkjes. De zwaluwen piepen niet tijdens het rondscheren. Mijn vrouw is opgehouden met breien. Wat heeft ze nu gemaakt? Een eierwarmtje? Een eierwarmtje? Of iets voor over het oor van een koe? Ik durf het niet te vragen. Dit is mijn rust. Dit is mijn verpozing. Ik spiet en luister. Ik zweet. Het zweet af te vegen en het dan eindelijk uit te, te durven roepen. Voor de donder, wanneer gebeurt het nu eindelijk? Dan wild over het erf stampen, maaiend met de armen. <coughs> <coughs> Rondansen, <coughs> krijzen. Je vrouw trekt spierwit weg. Misschien dat ze het dan goed zou vinden dat je voor een ogenblik in bed ging liggen. <coughs> Biesheuvel, Maarten Biesheuvel, 1986, in het programma Pandemonium. De zenuwachtige boer is de titel van het verhaal over een man in het nauw. Uh, dat verhaal dat speelt zich af in Maasland en is voorgelezen in Pandemonium 1986. Um, Biesheuvel kan ook heel prachtig zingen. Dat heeft u ongetwijfeld gehoord uh, toen hij te gast was bij Adrien van Dis... een aantal weken geleden, uh, of vorige week geloof ik zelfs. Wanneer was dat nou precies? Twee weken geleden? Twee weken geleden. Um, hij is niet zo helemaal zo vast bij stem meer als hij ooit geweest is. En uit het nu volgende fragment blijkt dat hij prachtig en indringend kan zingen. Het fragment is afkomstig uit de documentaire De Angstkunstenaar, gemaakt door Jan Louter en Biesheuvel wordt begeleid door dirigent Wim van Duin en hij zingt Abide With Me. Uh... Vastheid hij tekort schiet, dat uh, heeft... Ze willen nog beklappen, ja. Dat uh, heeft hij natuurlijk uh, qua inlevend vermogen. Dat uh, compenseert weer uh, zijn gebrek aan toon. Overigens is dit het hetzelfde, hetzelfde nummer wat hij ook bij Anja van Dis zong. Um, alleen ik herken dat niet helemaal. En dat heeft niet helemaal met mij te maken. Maar ook eerder, denk ik, met hoe hij dat zong. Bij Van Dis. Dit klinkt al beter. Maar dit is dan ook een opname uit 1992. Getiteld De Angstkunstenaar. De documentaire heet zo waar dat in voorkomt. We gaan luisteren naar Scarabeus Cogitans. Een verhaal dat hij voordroeg op 28 oktober 1986... wederom in Pandemonium. Dr. Guido Bostun, een Belg, zat op het achterdek... van het grote motorschip de Aurora midden op de stille oceaan. Het was griezelig rustig weer. De zon slingerde als het ware verlammend zijn hitte naar beneden. De zee lag er heel kalm bij... In de verste verte was geen eiland of vasteland land te zien. Het schip doorsneed met zijn scherpe stevende zee... en het water maakte links en rechts van het schip weliswaar een voor. Een gladde voor, maar het schip was nog geen twee minuten doorgevaren... of je zag niets meer van de beroering in het water. Een matroos en een stuurman stonden in de stuurhut... en ze keken uit naar de kaarsrechte lijn die de horizon was... Het was drie uur in de middag, alle raampjes van de hu stuurhut stonden open... en de matroos, die zijn voorhoofd afwiste met een grote zakdoek, zei tegen de stuurman... hoe lang zal het nog duren voor we weer bij moeder de vrouw zijn? De stuurman antwoordde, misschien nog drie maanden, misschien vier... maar dan liggen we s'nachts weer achter kaap Kont. Dan is alles weer goed en veilig. Veilig? vroeg de matroos. Hoe bedoelt u dat stuurman? Ik voel het aan mijn extra oog, zei deze. Ik weet het haast wel zeker. Natuurlijk heet het hier de stille oceaan... maar zo rustig heb ik het hier nog nooit meegemaakt. Het is gewoon een gekkenhuis. Je kunt er donder op zeggen dat we binnen 24 uur zwaar weer hebben. Heel zwaar weer. Van dat gesprek wist de dokter helemaal niets. Ik zou er eens kunnen oefenen, dacht hij. Moeizaam stond hij op uit zijn lichtstoel... op het overdekte achterdek en sjokte naar zijn hut. Daar nam hij een hamer... Eigenlijk een stratenmakershamer uit zijn koffer... en begon ermee op de tafel te slaan. Soms, zei hij, te hard. Even later riep hij als het ware, te hard. Maar even later riep hij weer met teleurstelling in zijn stem. Deze was toch te zacht? Als je hem zo bezig zag, zou je denken dat je met een krankzinnige te maken had. Immers uren kon hij met die zware hamer... een hamer met hout en handvat, een handvat, en zwaar rubberen kop op de tafel slaan. Maar die bos toen was beslist niet gek... Hij was tot zijn 65ste een van de beste chirurgen van België geweest. Hij had een keer een belangrijke Duitser moeten opereren... die door niemand anders behandeld wilde worden dan door dokter Bostoen. Alle leden van de Zweedse ambassade vonden dat Bostoen de beste chirurg was. En in de Laanset, een wereldberoemd blad voor artsen... werd hij eens vermeld als de beste hersenspecialist ter wereld. Nu kon hij alles opereren, maar op het gebied van hersenen was hij een ware meester. Toen hij een hele tijd aan die tafel had gezeten, ik moet nog vertellen dat hij zich na zijn pensionering teruggetrokken had als scheepsarts om nog wat van de wereld te zien. En op de eerste plaats om een bepaald soort patiënt te vinden, ging hij weer in zijn luie stoel op het achterdek zitten. Er, was hem ineen, er zat hem ineens iets dwars. En ik zal u vertellen wat het was. Toen hij 42 was, had hij een broer van 38. Die broer was ineens krankzinnig geworden en opgenomen in een gekkenhuis. Hij deed de meest merkwaardige en ongerijmde, soms ook wel grappige uitspraken... maar over het algemeen was er geen land met hem te bezijnen. De symptomen van zijn ziekte waren als volgt. duizelingen die de hartslag enorm versnelden. Hij ging dan op de grond liggen en er kwam schuim op zijn lippen en hij werd blauw. Het leek hem wel of hij doodging. Hij zelf verklaarde dat die duizelingen het ergste van alles waren. Soms had hij het gevoel van jeuk... Hij dacht dan dat hij aan alle kanten gekieteld werd en schreeuwde het uit als een kind dat je een beetje plaagt. Tijdens het eten gingen hij wel eens rijkelijk op tafel staan pissen. Soms begon hij in het gebouwtje voor arbeidstherapie te springen en één keer is hij door het dak heen gesprongen. Nu was het dak maar 3,5 meter hoog, maar toch. Hij had last van verschrikkelijke hartkloppingen. Op een keer werden er 514 slagen in de minuut gemeten en soms kon hij dagenlang niet spreken. Hij kon soms in de wachtkamer, waar ook andere gekken zaten... minuten achter elkaar spreken. Maar wat hij precies bedoelde, wist je nooit. Dat praten of roepend stamelen ging ongeveer zo. Misschien zou je het eerder wartaal moeten noemen. Grijp de rechterhand van de Christus Jezus. 1-0. De ijskappen smelten. Stop de zeehond. Maar waarom hebben kippen geen gebitje? Hoera voor de val van Rome. Was de jonge paus Benedictus gespleten... Ik heb twee schedels van de beroemde rabbi in een reliquiekastje. Eén uit zijn kindertijd en één uit de tijd dat hij aan het kruis hing. Hoe spreekt de piano? Was Horatius eigenlijk een communist? Een poes zonder oortjes is nog niet meteen een reuzenmol. Zijn moeder kwam op een keer binnenstappen en hij sprak... U bent mijn moeder niet meer. Dag mevrouw. Nooit, nooit heeft hij meer een woord tegen haar gezegd. De neurologen en de dokters en de, en de psychiaters zagen hem als een moeilijk geval. misschien nooit te genezen. De man die zo gek was. <coughs> de man die zo gek was heette chef. en hij was broer van die beroemde kido. Nu was die dokter net in de tijd dat zijn broer gek werd. in Rio in Zuid-Amerika. om daar een collega van hem aan zijn hersenen te opereren. Hij kwam terug en hoorde van het geval van zijn broer. Hij was boos en liet de status van zijn broer komen. De conclusie van het medische verslag luidde, apathisch, depressief syndroom met duidelijke tekenen van regressie, af en toe neigend naar bewustzijnsvernauwing met verschijnselen die wijzen op een neurotische degeneratiepsychose en grote warrigheid in het denken, onverwachte kieteling van de hersenschors en bijkomende gevolgen als lachlust opwekkende opmerkingen, dat alles bij een 38-jarige academicus een alleenstaande man verergert. Verergerd na een krenking in 1934. Iemand met ernstige relatie- en werkproblematiek... en een karakterneurose met hysterische en oraal-passieve trekken... waarbij affectieve verwaarlozing en agressieremming een rol hebben gespeeld. Nogal melancholieke inslag. Misschien een gewezen denker. In, in, in het kort, hysterische depressie. Guido, de dokter, begon nogal te lachen om dat verhaal over zijn broer Chef en beval, laat mijn broer maar eens hier in mijn eigen ziekenhuis komen. Het verhaal wordt hier moeilijk en mag eigenlijk niet door iedereen gelezen worden... want sommige mensen zouden ervan schrikken en in de war raken. Die Guido, de dokter, dacht namelijk meteen aan Scarabeus Cogitans. Maar wat is het dan voor ziekte, zult u zeggen... Het komt op de hele wereldbevolking gemiddeld maar eens in de 20 of de 24 jaar voor. Een kever met een keihard schild, een heel stevige boot, pootjes, een blind insect heeft zich genesteld tussen de hersenen en het hersen, tussen de hersenpan en het hersenvlies. Dus niet tussen het hers tussen de hersenpan dus het bot en de hersen, dus er zit hij nog niet in de hersenen, maar tussen hersenpan en het hersenvlies. De kever denkt misschien dat hij in dat bolle vlak een heel veld heeft, vooral omdat hij blind is. En hebben, wij, en hebben wij mensen vroeger de wereld ook niet als plat beschouwd, als een platte pannenkoek. De kever vindt zijn voedsel tussen het bot van het schedeldak en het hersenvlies. De hersenen raken daarbij, omdat ze een beetje hobbelen, wat overstuur, vooral als de kever wat over de schedelbasis rent. De enige manier om iemand van die kever te verlossen is het vel van de, van de schedel een beetje opzij te duwen een gaatje in het bot van de schedel te maken en dan te wachten tot de kever verschijnt. <lacht> het, kan, het kan twee minuten tot drie uur duren tot de kever komt. Hij gaat dan meestal even bovenop het bot, dus bovenop het hoofd zitten. Maar slechts een fractie, een breuk van een seconde. En juist in die tijd moet je hem doodslaan met de hamer. Ja. Namelijk, namelijk met de speciaal daartoe vervaardigde Scarabeus Cogitans hamer. Nu kun je te hard slaan, dan heb je de patiënt doodgeslagen. Je kunt, je kunt te zacht slaan, dan is de kever niet dood en kruipt onmiddellijk terug naar waar hij vandaan is gekomen. Misschien is de kever dan zelf cerebraal gekrenkt of beschadigd. Het kan ook dat hij denkt, er is een uitgang op mijn veld gevonden, maar daar is het niet zo leuk. Het lijkt wel of ik wat platter ben. Wat het dier ook denkt, na een te zwakke klap of te zwakke dreun, kruipt het door het hersenvlies heen en begint gangen door de hersenen zelf te graven. Dan is de patiënt binnen een uur dood. Weet je echter op zo'n manier op de schedel te slaan als de denkende kever? Want zo luidt de vertaling van Scarabeus Cogitans Er even zit... dat de klap niet te hard aankomt, zodat de patiënt meteen dood is... maar ook weer niet te zacht aankomt, zodat de kever zich gekrenkt... in de hersenen terugtrekt en daar zijn verwoestende werk gaat doen... dan heb je de kever te pakken, dan kun je het beestje onderzoeken... en is de patiënt gered. Maar nog nooit is het iemand gelukt om de kever te vangen... <lacht> Zo hard is het schildje van de kever en zo snel zijn die beesten. Stel je ook voor dat het soms drie uur duurt... voor het insect door het uh, gaatje tevoorschijn komt. Nu weet u dus over wat voor ziekte wij het hebben. Guido liet zijn broer komen en keek hem met een lichtgevend kijkertje in de ogen. Na een uur werden de pupillen ineens heel wijd. Maar na twee seconden stonden de ogen weer normaal. Was Nero een drugsverslaafde, riep Chef uit... En daarop begon hij in een hoek van de kamer te pissen. Het klaterde in het vertrek. Ik zal je genezen, zei Guido. En de volgende dag begon hij. Hij maakte in, een incisie in het vel bovenop het hoofd... nadat Chef helemaal kaal geschoren was en bracht de huidklem aan. Daarna boorde Guido een gaatje in het schedeldak... en begon met de hamer in de aanslag naar het gaatje te turen. Hij mompelde daarbij steeds maar als het nu maar skadebees cogitans is. Hij moest heel lang wachten tot het beestje ineens bovenop het hoofd zat. Guido sloeg, maar... jammer... Jammer, jammer genoeg, hij sloeg te zacht en het dier koos zich een weg in de hersenen. Nu zou je zeggen, kun je dan zo'n beestje niet met de vingers pakken. Dat gaat niet, in zo'n geval schrikt de kever en graaft zich door je vinger... je hand, je arm en je schouder en je nek en weg naar je hoofd... en gaat er meteen in je hersenen zitten en dan ben je, zel, dan ben je zelf meteen dood. Het was de eerste en enige fout geweest die Guido Bos toen maakte... en nu was zijn eigen broer er het slachtoffer van geworden. Dat had hem altijd erg dwars gezeten... Hij was nog twintig jaar chirurg gebleven en ging toenvaren als scheepsarts... om misschien makkelijker een patiënt als zijn broer te vinden... dan wanneer hij gewoon thuis bleef. Nu zat hij op die ellendige stille zee en de zon scheen zo uh, onbarmhartig... en de passagiers waren zo oninteressant... dat Guido zijn maaltijden in zijn eigen hut gebruikte. Hoe kon hij ooit die nederlaag op zijn broer rekenen? Het begon als een gek te stormen de volgende dag... maar, maar er kwam geen nood zijn van een vreemd schip... Scarabee is cogitans in het hoofd van onze kapitein. Stel je voor hoe hij dan door de storm in een kleine sloep... naar die vreemde kapitein zou varen en dan de operatie uitvoeren. Stel je voor dat hij in primitieve, gevaarlijke omstandigheden opereerde... en echt dan die kever voor het eerst ving. Maar of het nu regende of dat het prachtig weer was... of het stormde of dat het hagelde... nooit kwam het zijn waar Bos toen al zo lang op zat te wachten. Hij had jaren geoefend met zijn zware hamer op de tafel... maar hij dacht altijd, natuurlijk doe ik het verkeerd... mocht het geval zich ooit voordoen. Ik zal juist te hard slaan of juist te zacht. De storm ging liggen na een paar dagen en het werd weer prachtig weer. Spiegelgladde zee. Een passagier kwam naast Guido op het achterdek staan en sprak... Eh, mag ik eens weten, dokter? Wat is nu de meest interessante hersenziekte? De dokter stak een pijp op en antwoordde niet. Een paar dolfijnen verschenen aan, aan, aan het zeeoppervlak en de passagiers gingen naar kijken. Als we maar eenmaal zo'n kever hebben, dan weten we hoe hard we moeten slaan. Want dan kun je onderzoeken hoe hard, hoe hard het schildje is. Maar ja, het is de denkende kever en nooit laat hij zich vangen. Dat is het enige raadsel waarvoor ik sta en ik kan de dood van mijn broer niet wreken, dacht Guido. De bel voor het eten sloeg en de chirurg sleepte zich naar zijn hut... om er zijn maaltijd te gebruiken in eenzaamheid. Soms was het dan zo stil, vooral omdat het zo rustig weer was... en dan spiede hij in het rond, dan spitste hij zijn oren. Dan was hij een en al oplettendheid. De huidklem, de hersenpan de hamer had hij bij zich... geoefend had hij jarenlang, maar nooit hoorde hij de schallende... krankzinnige stem in de verte. Hoera voor de val van Rome... En was de jonge paus Benedictus gespleten? Je zo voor te moeten slepen, wachtend op iets dat zich hoogstwaarschijnlijk nooit voor zal doen. Het beste gebaar dat bij die gelegenheid past, is je voorhoofd afvegen, voor de donder te zeggen en dan weer wachten. Ja. Scarabeus Cogitans, een verhaal van uh, Maarten Biesheuvel. En dat las hij voor op 28 oktober 1986 in het programma Pandemonium. We blijven bij hetzelfde jaartal, 25 november 1986... toen las hij in Pandemonium voor de angstkunstenaar. Ja, maar zou je in ieder geval kunnen zeggen... ja, je zou het kunnen vragen als je maar lang genoeg over na had gedacht. Maar van tevoren wist je natuurlijk al zeker... dat er helemaal niemand was die er antwoord op kon geven... Want waar is wijsheid? Iemand aan wie je het vroeg zou kunnen zeggen... niet kakelen, maar eieren leggen, ook kruimel zijn brood. En weer was je niet tevreden gesteld. Hier zit ik nu met mijn handen in het haar... op mijn kamer in de nacht, want helemaal donker is het niet. Wie heeft die lamp eigenlijk aangestoken? Ja, maar daar komt het kind en het kind wrijft over zijn neus en kijkt je oolijk aan. Het weet al dat het iets gaat vragen waar niemand antwoord op, op weet. Ja, maar, vraagt het kind, zou het niet zo kunnen zijn dat in een afgelegen straat... in een afgelegen huis een oude man te midden van zijn familieleden zit? In zijn stoel, in zijn gemakkelijke stoel. Hij wrijft zijn handen door zijn haar en bepijnt ze ineens met schrik dat hij nooit iets heeft begrepen... Zo iemand zou hij kunnen zijn. Gewoon een oude man, hoewel hij in dit geval... dan alles tot het uiterste heeft doorgedacht. Hij wrijft zijn handen door zijn haar... en het haar gaat mee als zacht zeewier. Nee, het is niet zacht en licht, maar zwaar en keihard. De man heeft van zijn leven zoveel gedacht, de oude man. We geven hem hier geen naam. Want die naam zou eigenlijk iedereen moeten zijn. Ik heb daar zo mijn gedachten over. Alleen dat haar... Kent u zelf niet de zwaarmoedigheid, de angst? Ik bedoel de angst die aanhoudt, niet de schrik... die komt als een bliksemflits en weer weg is... en dan is alles weer gewoon. Je hoort bijvoorbeeld een kind zeggen... het huis is ingestort, waren er ook levenden in. Nee, ik bedoel de angst van het niet meer begrijpen. Van het niets meer begrijpen. De angst de zwaartekracht haar geheim te ontfutselen. Te snappen wat een bureaublad is, wat een speldenknop en wat vroeging, schuld en pijn. Is er wel iets... Zijn wij niet alle gedroomd of misschien iemands herinnering? Ja, wij troosten ons met een uh, lieve heer. En het kind doet voor het slapen gaan zijn gebedje. Het gaat op zijn gewone, immers zo'n gewoon aandoende... roze, mollige knietjes zitten voor zijn bedje. En het prevelt woorden. Wij verstaan het als woorden en als het amen heeft gezegd... springt het jolig in bed en verdwijnt het helemaal onder de dekens. Wij doen het licht uit en het kind kent geen angst. Het slaapt binnen twee minuten in en iedereen, ook de oude man, zegt... Kijk wat leuk, daar is een slapend kind. Een kinderke, net een engel. De oude man echter is oud geworden met beuzelarijen. Vanavond zegt hij niet bij de thee, waar is mijn eigen lepeltje nou toch? Hij wrijft zich in zijn haar, zijn handen gaan door zijn haardos. De haardos niet als zeeweer. Wat is haar eigenlijk? Zijn haarden niet de uitwendige concretisering van onze hersenspinsels... van griezelige gedachten waarvoor in onze hersenpan geen plaats genoeg is? Vlak bij de hersenen waar waarschijnlijk gedacht wordt, is het haar En het leven is angst en onbegrip. Wij leven zo ondeskundig. Je hebt een hele roman verzonnen. Honderd romans en vele mensen hebben je hun roman of hun verhaal verteld. En met afgrijzen, afschuw, schrik, angst en beef heb je alles aangehoord. Je hebt eens op straat gelegen... De straatverlichting was uit, er waren geen wolken... en toen kon je zo goed een miljarden sterren zien. Dat heeft je krankzinnig gemaakt. Een korrel is uit je hoofd gekomen, een korrel angst. Zwaar als de aarde, maar klein als een speldenknop. Het was een stukje haar. En de volgende dag zit je op kantoor. Je zit achter je bureau en je hebt je opgesloten, zoals altijd. Ze kunnen je niet ontslaan, maar er is geen werk... en daar lig je te snikken als een mens die niet verder kan... Je armen gespreid op het bureau, het hoofd er precies tussenin. Er zijn ge geen gedachten, er is chaos en schrik en angst. En onderhand heb jij niets te doen. Acht uur lig je zo met het hoofd, iedere dag. Soms gaat het lichtje van de telefoon branden. Maar de telefoon zoomt nooit van jou, want niemand heeft je eigenlijk nodig. Je denkt dat je op kantoor bent, maar niemand ziet of kent of ruikt je. Zo lig je met je hoofd op je bureau. Je moet geluidloos wenen, want anders horen de anderen het. Je moet zijn. Je voelt je voeten. Ze staan de hele dag zo stil dat ze nu al rijken tot het einde van het heelal. Je handen zijn de zon en Sirius, en je neus is de maan. Ja, mijn maan is mijn neus, denkt de oude man. Maar hij laat zich door die gedachten niet afschrikken. Waar de anderen mee bezig zijn, dat begrijpt hij niet. Het is een wonder dat hij nog leeft. Merkwaardig dat hij nu niet zinkt of neuriet. Als kind huilde je toch totdat eindelijk moeder kwam om je, te, om je te troosten. Haar vleugels zag je niet. Zo is het geweest met de oude man. In het begin was er nog wel werk, maar toen was er niets meer. En hij kon niet ontslagen worden. Vroeg opstaan, met de bus naar kantoor. chauffeur, anders kom ik nog te laat. Je bent er eindelijk en dan is er niets. Niets. Helemaal niets. Een lege kamer, een kast en een grij grijze stoel... en een grijs bureau en een grijze telefoon. Je houdt je muis stil, geen koffie drinken met de anderen, geen thee... niet pauzeren voor een wandeling, niet pauzeren om in het restaurant te gaan eten. Je denkt aan de oorlog, aan de martelingen, aan de honger en de dorst. Dat zand waar je juist doorheen bent gelopen... vlak voor je in het gebouw binnenging, de straat was opgebroken... je hebt gewoon op het zand gelopen... Heeft dat niet toevallig ooit in de woestijn gelegen? Kroopt daar niet een verdwaalde in de brandende zon... zonder een ander in de buurt? Een verlaten, hè? Hij heeft geroepen, oh, oh, een druppel water. Maar die druppel was er niet. Het werd donker, het werd licht. Zijn voeten en zijn handen tostasten rond... of, er ook een hele kleine, of ze ook een hele kleine bron konden vinden. Allemaal korrels waren er. Kleine spierwit of een klein beetje gele korrels. Miljarden korrels. Nog veel meer. En daartussen een mens met zijn angst en dorst. En het werd licht en het werd donker en het werd weer licht. En toen hapte de man zand en hij kreet lang. Een uur lang schreeuwde hij en toen begon hij te verdrogen en is langzaam gestorven. Hij bleef maar op zijn plekje omdat de woestijn te groot was... en omdat de afwezigheid van anderen te opzichtig was. Daar heb je op gelopen, op datzelfde zand. En nu zie je dat glas water voor je. Jij... De oude man op het kantoor, hoeveel mensen zijn niet in zee verdronken... Kan het niet zijn dat iemand is gestikt in het zoute water... dat wolk is geworden en regen... en als water gevallen dat jij hier nu zo vrolijk zit te drinken... en dan de misverstanden en de nachtmerries. En iedere keer komt er een korrel uit je hoofd. Klein is een speldenknop, kleiner nog. En de bezwaardende gedachte is kleiner dan de zandkorrel... zwaarder dan de hele wereld... en alle mensen en dingen en gedachten tezamen En zo groeit al die angst tot een haard. En er groeien in de loop der tijden duizenden haarden op je hoofd. Oh, wat is de kapper langmoedig. Of is hij juist de scherprechter? Alles valt op de grond. Twee plukjes. De schaar knipt. Weer een plukje haar. De grond van de kapperskamer breekt niet knallend in stukken. Als de kapper klaar is, houdt hij een kleine spiegel achter die hoofd en zegt... Zo goed, meneer. Mag ik dan even afrekenen? Je geeft hem geld en hij is tevreden. Maar zo is het niet. Hij is nog niet klaar. Hij veegt je haar in een hoekje en dan begint hij aan een nieuwe klant. Ja, dacht de oude man, ik moet toch wat duidelijker worden. We worden opgejaagd, als dus het hert, dat door de jager. We zitten in de val en moeten leven. Op een keer bel je op naar je vrouw en je zegt door de telefoon... ik heb overwerk. Iedereen overkomt dat wel eens en je kunt dan tegen je buren zeggen. Ik heb verleden week overwerk gehad. Het is ook zo druk op kantoor. Dan lig je nog langer met je hoofd op het bureau en je weent geruisloos. Je hebt niets om handen. De anderen mogen het niet merken. Ze mogen je niet storen. Dan komt er weer een korrel bij. Een duizendste van maar één haar. En die avond kijk je naar de televisie en van afschuw en angst groeit er een hele haar tegelijk bij. Je billen stevig op de, bureau, op de bureaustoel geplant. Je hoort achter de deur de telex ratelen, de telefoon zoomen en rinkelen. Deuren worden opengedaan en dichtgetrokken. Zakengesprekken worden gevoerd. Iemand fluit op de gang en roept... Hé, hé, gelukkig, eindelijk thee. Iemand zinkt op de gang, er wordt een venster geopend... er wordt op schrijfmachines gerateld, de telefoon gaat weer... je buurman hoort je roepen. Ja, kom maar binnen, zeg wat een bedompte lucht hier. ik zou het raam eens opengooien, hoor je de ander zeggen. Mijn buurman is een beetje kaal, misschien heeft hij minder angst. De angst wil bij hem niet meer groeien. Je denkt aan wat er dagelijks in gekkenhuizen gebeurt... in de operatiekamers, in de folterkamers over de hele wereld... en je krijgt haar... Onder de bruggen langs de Seine wordt honger geleden. En daaroverheen rijdt een vrouw, een prachtige vrouw. Ze rijdt een Rolls Royce over de brug en kust een dieprode roos in het donker. Ze drinkt wijn van het pauselijk slot. Ze weet van niets en dan komt er weer zo'n korrel uit je hoofd. De oude man moest zijn zieke, argwalende, gierige moeder verzorgen... vier jaar lang toen hij nog jong en gek was. Ook daardoor zijn een paar haren gegroeid. Nu is het elf uur, hij is oud. Overdag geen werk. Hij heeft overdag naar de rivier zitten kijken en naar de wolken. Nu wil hij geen thee. Hij draait zich om in zijn stoel en staat plotseling op. Dan begint hij in zijn jaszakken te graaien. Hij vindt een dubbeltje, maar weet niet meer wat het is. Hij kijkt verbaasd naar de hiërogliefen op het zwart uitgeslagen ronde stukje metaal. Is het een batterijtje voor een modern horloge? Is dat kleine ronde, niet zo'n zwarte dinzigheidje, een onderdeel van de machine? Is het een zilveren voor een kleine damsteen? Kun je er misschien het kinderspeel Flooën mee doen? Of is het gewoon een pil? Een pil tegen de angst. Hij hoort de gesprekken. Nooit heeft hij de gesprekken begrepen. Ik zeg tegen de kruidenier, doe het nou in een puntzak. Hij zegt, nee, die zijn lang uit de mode. Alles is nu standaard en ze worden ook niet weer aangeleverd. Ik zeg tegen hem... Het zijn nu van die vierkante zakken. Ik zeg, ik zeg, maar je verkoopt ze wel onder de toonbank, hè? die puntzakken. Aan de onder de toonbank, aan de mensen van je eigen kerk. Hij zegt, nee mevrouw, ik zweer het u, ik ben blij dat u mij begunstigt... maar alles is nu gemechaniseerd, het gaat niet anders meer. Ik zeg, en toch doe je het maar in een zakje. Hij heeft zijn schouders opgehaald en heeft de biet toen in een krant gewikkeld... en ik wilde nog wel geconfijte dadels hebben. Op kantoor heeft hij een vergadering bijgewoond omdat meneer Deutenkom er niet is, gaan we meteen over naar punt 6a van de agenda. We heten hartelijk welkom de heer B, die zich zo weinig laat zien. Het grote probleem van de affiliatie ziekenhuis-syndroomtheorie in Diazorie komt op ons over als een bottleneck die wij met economisch-ecologische motieven van de minister niet alleen verrotaseren kunnen. Wij zijn er zelfs op tegen en ook kan de computergestuurde kantoorkracht niet dermate gebundeld worden dat er uit meer formatie plaatsvindt ontstaan, zodat wij, en dat weten we al zo lang, zodat we bijvoorbeeld niet eens meneer B euh, kunnen ontslaan. Papier, papier en potloden liggen voor u. Kan het kamermeisje binnenkomen? RST, RST, buigen wij ons over dit probleem? Nu ja, de prinses zal aanwezig zijn bij de opening van het nieuwe paviljoen, maar onze onze eh uh, uh, digitaal of onze of eh uh, uh, onze of eh uh, of eh uh, analoog onze onze eh uh Tussen haakjes, het stamelen is een manier geworden om tot wederzijds begrip en begrijpen te komen. Vroeger waren de helden half naakt, nu zijn ze naakt. Haakjes sluiten. Hier schors ik voor een ogenblik de vergadering. De oude man denkt na. Hij denkt na over zijn reizen. In Cairo alleen al wonen 16 miljoen mensen, maar zijn daar ook gebakjes? <lacht> Hoewel de hoeveelheid soep in de Kaspische Zee geweldig groot is, kunnen wij toch niet de hele wereldbevolking ermee voeden. En ligt Cairo naast Nieuwe Beert daar? Ze hebben het daar toch een weg aangelegd? Oh ja, oh ja, oh ja. Een, uh, een luchtweg. Hij denkt aan al die dingen. Aan die dingen denkt de oude man. Midden tussen zijn familie, in zijn krapo. Een kleinzoon zit met een natuurkundig probleem. Stel, een fietser rijdt van A naar B met een gemiddelde snelheid van 200 kilometer. Van B naar A terug gaat hij op de grond zitten. Hoe kun je meteen vaststellen dat de gemiddelde snelheid over de hele reis kleiner dan 50 kilometer is? De man kijkt naar zijn dubbeltje en naar het leerboek. Hij slikt het dubbeltje in en dan roept hij heel luid iets vreemds. Zijn haar is nog altijd zwart en wordt niet meteen spierwit. Hij vindt het heel gewoon dat zijn hart het begeeft... maar weet dat je een mededeling een beetje pathetisch moet brengen. Dan komt er een ziekenwagen die rijdt vier keer met je door de stad. Op de ziekenwagen is een klok, een kerkklok en die bijert maar. Sommige mensen zeggen het is een bruiloft, anderen angst, anderen een begrafenis, anderen het is een jubileum, anderen daar wordt iemand naar het ziekenhuis gebracht. Ding, dong, dong, dong, dong, dong, ding, dong, dong, dong. Gaat het straat in, straat uit, singel op, singel af. Boulevards worden gekruist. Een botsing met een dronken automobilist wordt net vermeden. Ding dong! Een rat wordt doodgereden. Een poes weet te ontsnappen. Acht voorbijgangers weten zich in een portiek te drukken. Ding dong! Ding dong! Ding dong! Je zou er in de auto als patiënt nog banger van worden dan je al was. Het ziekenfonds heeft het zo geregeld dat je ook als fondspatiënt direct naar de operatiekamer kan. Hartslag, hartslag wordt gemeten 400 slagen in de minuut. Dat kan niet, zegt de chirurg. Verhoog de temperatuur. Hart gaat als een gek tekeer, zegt de chirurg. Opereren maar. De beul komt binnen en verlost de patiënt uit zijn lijden. Het hoofd rolt op de grond. Nu bekommert het hoofd zich niet meer om zijn haar. Het hoofd met het haar uit de neus, uit de oren en het gewone haar... weegt iets meer dan 2 kilo en drie ons en tweeëndertig en een halve gram. De enige manier om een hoofd te kunnen wegen. Je moet het eerst afhakken. Wetenschap, o oh wetenschap. En zwaartekracht dan? De operatie is geslaagd, de patiënt is overleden. Het hoofd wordt weer aangenaaid, je ziet er niets meer van. De oude vrouw, de kinderen, de kleinkinderen, een met het natuurkundeboek nog in zijn handen... komen op bezoek. De man ligt opgebaard. We hebben altijd gespaard voor ter aardebestelling. Nu zullen er twaalf volgoten zijn. Nu is de oude man eindelijk bevrijd van zijn angst en pijn. Hij mag dood zijn. De anderen hebben nu iedere verschrikkingen en pijn. Ze leven eigenlijk haast net als de oude man. Het heeft gedaan, maar ze zeggen. De angstkunstenaar is gestorven. God zij dank heeft hij nu rust. Het is zomaar het beste. Dan vergaderen ze weer om het niet uit te krijten van onwetendheid en het grote. De angst. Anderen gaan door met het zarren, plagen, kwellen... links laten liggen en martelen van mensen. En de kinderen gaan naar de amusementshallen en de danszalen. Ze schreven om te vergeten. En ergens leest een man op een stille kamer in de nacht zijn dichter... om te kunnen vergeten. Morgen rijden er weer auto's, de garages zullen werken... de grote winkelcentra worden opengegooid en het zal regenen... Fabrieken, kantoren, bibliotheken en universiteiten zullen werken. De mensen zullen met ernstige gezichten over straat gaan en zeggen... de angstkunstenaar is gestorven. Wat een weertje anders, hè? Hoe gaat het? Het was Maarten Biesheuvel op 25 november 1986... met het verhaal de angstkunstenaar, voorgelezen in Pandemonium. Uh, we kunnen ons er iets bij voorstellen als u na een uur... Maarten Biesheuvel, een beetje genoeg even. Maarten Biesheuvel. Wij kunnen er heel lang naar luisteren. We hadden nog één fragment uh, hadden we nog voor u. Biesheuvel namelijk, die een psalm zingt. Maar die uh, gaat u niet horen. Die kunt u wel horen als u gaat naar vpro.nl slash radioarchief. Daar staat alles. Alle fragmenten die hier in dit programma te horen zijn, die zijn ook uh, daar te horen. Dus als u het alsnog wilt horen, die psalm, moet u daar naartoe. Dit is het programma Voort. We zijn er tot zeven uh, uur deze ochtend. Kortom, we zijn er nog wel een paar uur met uh, heel veel onderwerpen. Onder meer in het laatste uur, dus uh, tussen 6 en 7, aan het Farasha Peper, schrijfster die uh, vorige week zaterdag overleed. En uh, ze was regelmatig de gast hier bij de VPRO. En uh, we hebben een selectie gemaakt van uh, interviews met haar... en voordrachten van haar. Zo dadelijk, na het nieuws, gaan we naar uh, Elte. Een plekje dat we van de Duitsers veroverden na de oorlog en toch ook weer teruggaven. Dat en meer zo dadelijk na het nieuws hier bij Woord.nl op Radio 1. Tot zo. I'm going to the hospital.